10 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Uit de wekelijkse peiling van Maurice de Hond blijkt dat het CDA... naar elf zetels zou gaan als er nu verkiezingen zouden worden gehouden. Nog nooit heeft het CDA zo laag gestaan in de peilingen. De jongste peiling is gehouden op vrijdag, de dag na het Kamerdebat... over de jonge asielzoeker Mauro en voor het CDA-partijcongres. Zowel in de Kamer als op het congres bleek dat het overgrote deel... van de CDA-fractie vindt dat Mauro geen recht heeft op een verblijfsvergunning. Uit het onderzoek van de Hond blijkt dat een ruime meerderheid van alle kiezers vindt dat Mauro wel een verblijfsgunning moet krijgen. Ook onder CDA-kiezers is daar een duidelijke meerderheid voor. De Iraakse legerleider Sabari denkt niet dat zijn strijdkrachten voor 2020 in staat zijn Irak te verdedigen tegen buitenlandse aanvallen. Sabari maakt zich vooral zorgen over de Iraakse luchtmacht. Zo blijkt uit een Amerikaans rapport over de sterkte van het Iraakse leger. Hij heeft nu de beschikking over verouderde toestellen. De komende jaren wordt de vloot uitgebreid met 18 F-16's... maar het duurt al zeker tien jaar voordat die toestellen echt inzetbaar zijn in een oorlogssituatie. In het noordoosten van de Verenigde Staten is het openbare leven ontregeld door een sneeuwstorm. Luchthavens zijn gesloten, waardoor duizenden vluchten niet doorgaan. Meer dan twee miljoen Amerikanen zitten zonder stroom door geknapte stroomkabels. Het troege winterweer heeft inmiddels zeker drie levens geëist... Een van de doden was een jonge man die door een politiebarricade bij geknapte stroomkabels negeerde. De man werd geëlektrocuteerd toen hij een metalen afrastering aanraakte die onder stroom was komen te staan. In Haarlem heeft de politie gisteravond met een helikopter gezocht naar een vermiste man. De man van 29 wordt sinds gistermiddag vermist. De politie van Haarlem is met spoed naar hem op zoek omdat hij diabetes en dringend insuline nodig heeft. Het weer bevolkt en kans op regen. Vanmiddag schijnt in het zuiden af en toe de zon. Tot maximaal 17 graden. Dit was het NMS-jaunaal. Koop nu al je Sint-cadeaus bij Weekamp.nl. Speelgoed, games, elektronica, wonen, mode. Korting tot wel 30 procent. Eerst Weekamp.nl. Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op bruinzilparket.nl.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 Over de onvoltooid verleden tijd. Met Michal Citroen en Jos Palm. Goedemorgen, hartelijk welkom bij OVT op deze 30ste oktober. De laatste zondag van de maand en zoals u van ons gewend bent... sluiten wij na het nieuws van 11 uur de maand af... met recensies van historische boeken door onze vaste recensenten... Paul Arnoldessen en Han van der Horst. En daarna dan, rond half twaalf, volgt deel 2 van de documentaire... over het wonderbaarlijke leven van Ilse Geil, de hardloopster uit de DDR... die gedwongen doping gebruikte en uit weerzin daartegen haar medaille teruggaf. Ja, en tot elf uur praten we over het proefschrift... dat Chris van der Heijden, historicus en sinds kort gepromoveerd historicus... afgelopen vrijdag verdedigde in, aan de Universiteit van Amsterdam. Dat proefschrift heet dit dat nooit weer gaat over de naslepen van de Tweede Wereldoorlog. Het is een heel dik boek geworden. En zo aardig eraan is, Chris van der Heijden, dat de omslag grijs is. In zwarte letters. Maar daar komen we misschien straks nog op terug. Um, van harte gefeliciteerd. Laten we daarmee beginnen. Dank je wel. Ook bij ons aan tafel oud-correspondent, oud-nieuwslezer, theatermaker... vooral journalist en met enige trots voeg ik daaraan toe... onze columnist Philip Freerichs. Ook heel hartelijk welkom. Dank je wel. Voor we aan dit alles beginnen, gaan we luisteren naar het nieuws van de afgelopen week. Radio, radio, radio, radio. Due volte radio, la parola del giorno. Mercosio, Mercosia. Angela Merkel en Nicolas Sarkozy, hoofdrolspelers voor de toekomst van Europa en de Euro. Ze moeten er samen uitkomen, maar qua karakter hadden de twee niet verder uit elkaar kunnen liggen. Ze hebben elkaar altijd in evenwicht gehouden. En wat je nu ziet, en dat is toch wel vrij uniek, uh, Merkel is duidelijk de sterkste. En dat komt omdat Frankrijk financieel nu er slechter voor staat. Het, het land wordt waarschijnlijk afgewaardeerd, banken worden afgewaardeerd, er komt geldnood aan voor Frankrijk. Duitsland is weer sterker dan, uh, de, de, dan Frankrijk. U hoort een fragment van de Italiaanse radio, één vandaag, over de Europese problemen en de ogen. Degene waar de ogen allemaal op gericht zijn. Mercosie heette ze nu. De grote namen van de as van Europa, Angela Merkel en Nicolas Sarkozy, samengevoegd. Wie had dit 100, 200 jaar geleden ooit kunnen geloven? Aan de telefoon nu professor Dr. Henk Wesseling, emeritus hoogleraar Algemene Geschiedenis van de Universiteit van Leiden. Goedemorgen, meneer Wesseling. Goedemorgen. Um, een een, een Frans-Duitse tandem. Uh, had, had, denkt u dat mensen in het verleden ooit gedacht hebben... dat dat nou zou kunnen gebeuren? De, de rivaliteit, dat is wat we kennen... Uh, uit de geschiedenis tussen Frankrijk en uh, Duitsland. Uh, conflicten, eindeloos lang, gewapende conflicten. Hoe lang heeft het wel niet geduurd... Voordat dit, had, uh, voordat dit tot de mogelijkheden behoorde? Nou, ik hoor net... Niet wordt eerst de titel van het boek van Chris van der Eijden. Dat nooit meer. En uh, dat is misschien bij uitstek ook van toepassing op uh, de ontwikkeling die u beschrijft. Dus van uh, oorlog en vijandschap naar samenwerking. En dat is natuurlijk het resultaat van de Tweede Wereldoorlog. Die voor Duitsland zo uh, schrikwekkend is geweest. En natuurlijk ook voor Frankrijk. Een uh, land dat voor de derde keer in een mensenleven door Duitsland is binnengevallen. Dat men... Men, in ieder geval de gedachte ontstond, dat moet niet meer. <coughs> en dat is begonnen met de Kolenstaalgemeenschap, de mislukte defensiegemeenschap, Maar het is generaal de Golf die direct nadat hij aan de macht was teruggekeerd... ...Adenauer te logeren heeft gevraagd in zijn buitenhuis in colombie le deux ...waar nooit een andere buitenlandse staatsman geweest is. En daar heeft hij contact op met Adenauer... En dat heeft later geresulteerd, en dat kunnen we dus eigenlijk heel precies dateren, op 22 januari 1963 in het uh, verdrag van het Elysee, het Franse-Duitse vriendschapsverdrag. En dat is uh, wat we nu meemaken, is toch steeds eigenlijk de voortzetting van wat, uh, wat toen ontstaan is. Ja, als ik u meteen even mag onderbreken. Ik kondigde hem net al aan, onze columnist, Philip Freericks. Want hij gaat voor ons, ja, zoals u eigenlijk al een beetje verklapt heeft... onthullen wie de vader is van Mercursi. Philip Freericks. Tja, in de deftige Parijse wijk waar ik destijds woonde... kwam ik met een zekere regelmaat de Gaulle tegen. Niet de generaal, maar de admiraal, de zoon van... Af en toe kocht hij wat bij mijn aangetrouwde tante, die een chemiserie had... waar ze naast overhemden ook stropdassen, zijde pyjama's en sokken met ophouders verkocht. Een assortiment voor heren van stand op leeftijd. De admiraal hield het meestal bij sokken. Niet al te duur. Hij was een beetje een krent, vond mijn tante. Omdat de admiraal sprekend op zijn vader lijkt, was het toch altijd weer een kleine schok... die ter sluikse ontmoeting met de goal die de goal niet was... Wel de gelaatsuitdrukking, maar net niet die vierenhouding. houding. Dezelfde tuitende mond, maar hij mag dan een aantal jaren senator zijn geweest. Er kwam zelden iets uit dat aandacht trok. De admiraal heeft iets droevig. Iets van een geslagen hond. Komt misschien door zijn afhangende wenkbrauwen. Hij droeg altijd dezelfde groene lode mantel, met zo'n brede plooi achter in de rug. De uniformjas van het type BCBG, bon chic, bon genre. Een admiraal op het droge, in burger, met de sokken van mijn tante. Anoniem op een Parijse avenue. Zo te zien miste Philippe de Gaulle de woelige baren. Als jong officier had hij zich tijdens de Tweede Wereldoorlog moedig gedragen. Maar pa liet hem niet toe tot het selecte gezelschap van de Compagnon de la Libération En ook de verzetsmedaille ging aan hem voorbij. Ten onrechte volgens hen die het weten kunnen. De generaal wilde elke schijn van nepotisme vermijden. Ik wil me niet branden aan psychologie uit de HEMA... maar dit lijkt me typisch een geval van een vader zoonverhouding die niet in het voordeel van de zoon uitvalt. Je zal maar zo'n vader hebben. Door André Malraux bij zijn dood beschreven als een eik die is geveld. Een eik van een staatsman die tot tweemaal toe het vaderland redt. Door in 1940 als een van de weinigen de goede kant te kiezen... Hij werd daarmee de personificatie van de strijdende Fransen... en gaf het collaborerende Frankrijk haar zelfrespect terug. Twintig jaar later greep hij in in het, ik citeer... heerlijke en giftige gekonkel van de politieke partijen... die het voor het zeggen hadden tijdens de Vierde Republiek. Een republiek die politiek, financieel en moreel ten onder dreigde te gaan... aan de Algerijnse oorlog. Met zijn zachte koep maakte hij de weg vrij voor een Vijfde Republiek... die juist hem heel precies op het lijf geschreven was. En toen boog de nieuwe Franse president zich over Europa. Toen nog van de zes, die net het verdrag van Rome hadden ondertekend... met het idee dat er supranationaal, om niet te zeggen federaal... iets moois zou kunnen ontstaan. Dat zag Charles de Gaulle helemaal niet zitten. Volgde een fameuze tirade met de woorden... je kunt wel als een geitenbok op je stoel wippen en uitroepen... log op, log op, log op. maar dat wil niks zeggen... Leidt tot niets. De generaal had een ander plan. Met woorden en uitdrukkingen die ons verbazingwekkend actueel in de oren klinken. Europa moest intergouvernementeel worden. Vooral niet communautair. Geen macht afstaan. Soevereiniteit. Toen de andere Europeanen dit niet zo'n goed idee vonden... toen nog niet... Achter hij de tijd rijp voor een spectaculaire verzoening met Duitsland. met instemming van Konrad Adenauer. Tienduizenden mensen waren op de been toen hij Duitsland bezocht. Ik hoor hem nog zeggen in zijn onwaarschijnlijke Duits: Ich liebe Deutschland. Het kwam hem op ovaties te staan. Vader de Gaulle hield van juichende massa's. En zo heeft hij samen met Adenauer. die fameuze Frans-Duitse motor van de Europese Gochomobiel in elkaar geknutseld. Duitsland deed de economie, Frankrijk de grote politiek. Europa als een uitgerekt Frankrijk. Kortom, als in een uitzending van Spoorloos... zijn we de biologische vader van Mercosy op het spoor. En inderdaad, politiek DNA wijst het uit. Het is Charles de Gaulle, bijgenaamd Le Grand Charles. En de admiraal? Hij heet de Gaulle. Maar dat is dan ook alles. Ja, Philip Verix, bedankt. M meneer Wesseling... <coughs> Pardon. Ja. Eh, dit, dit, dit is inderdaad de, de analyse. We hebben het allemaal aan een, zeker dus in een tegensputterende de goal te danken. Nou, er is wel iets meer over te zeggen, want er is iets aan vooraf gegaan. gaan. Uh, men, zoals net gezegd is, in 1957 was het verdrag van Rome getekend. In 1958 komt de goal aan de macht. En die is helemaal geen voorstander van de filosofie van het verdrag van Rome... dat je via economische integratie tot politieke integratie zou komen. En daar stelt hij dus een heel ander idee tegenover. Dat is net genoemd het Europa van de Staten. Er is vaak gezegd l'Europe de patrie, maar dat heeft hij nooit gezegd. En hij heeft zelfs expliciet gezegd dat hij dat niet... ...dat hij dat niet gezegd heeft. Het ging om de Staten. De staat is in de opvatting van de Goal de enige legitieme acteur... ...op het internationale toneel. Die kunnen samenwerken, maar ze kunnen niet in elkaar opgaan. Dus dat was zijn idee. En uh, de, de, dat heeft hij geprobeerd om naast de structuur van de Europese gemeenschap... ...die eigenlijk net ontstaan was, een nieuw idee, een structuur op te roepen... ...dat van de Europese politieke samenwerking. En dat zou moeten bestaan in het reguliere een regelmatige bijeenkomsten van de regeringsleiders... en een vast bureau in Parijs... zodat er dus eigenlijk twee organisaties naast elkaar zouden bestaan. En daar was Nederland vreselijk tegen... En dan krijgen we dus de beroemde episode van Luntz tegen de Goal. Luntz was de enige man die net zo lang was als de Goal. Zelfs twee centimeter langer hebben we nu onlangs berekend. Pardon? Uh, Luntz was twee ja, centimeter Ja, maar onlangs langs. berekend. Ja, dat, dat... Nou, dat uh, heb ik uh, ontleend aan een verhaal uit het boek van Kersten over Luntz. De biograaf, uh, juist. Dat Prins Bernhard. Ja. Een keer is binnengedrongen toen Luns met de goal zat te praten en zei: Ik wil toch even mee te bieden langs. langste En Luns kon de goal heel goed imiteren. Oh, dat geloof ik wel. Nee, wat is het vermakelijke verhaal daarvan dat Luns toen gezegd heeft? Uh, generaal, ik ben even groot als u. Waarop de goal zei: Nee, u bent even lang als ik. <lacht> <lacht> maar goed, uh, even dat verhaal over, over de rol van Nederland. Belangrijk is dat. Dat is toch wel een heel belangrijke episode geweest. Want dat heeft Nederland eigenlijk aanvankelijk helemaal alleen ingestaan. En als de goal iets handiger was geweest, dan had hij waarschijnlijk uh, dat isolement dan in stand kunnen houden. Maar op een gegeven moment was er dus een project. Dat is het project van Fouché. En, uh, dus, dat, daar was men het bijna over eens. Dus dat heeft de goal nog wat aan zitten scherpen. En toen begonnen de anderen er ook weer te tegen. Maar, dat is van de baan. Maar meneer Wesseling, als ik u goed, goed begrijp... zegt u eigenlijk, maar misschien heb ik het niet helemaal goed begrepen... Uh, niet de goal is de, vader, de geestelijke vader van Mercosie... maar onze lunch. Absoluut. Dat juist. is komen, juist. Ja. We okay. hebben alles aan lunch te danken. <lacht> <En> dan <mag lacht> we dat zo vaker hebben in stilstaan. <lacht> hebt u hier nog iets tegen? Te ja, nee, nee. Het is interessante analyse, ja. Maar uh, meneer Wesseling, nu wordt... Um, Net gedaan alsof de persoonlijke verhouding tussen Merkel en Sarkozy een, een heel rol zou spelen in dit hele proces. Goldt dat ook voor uh, de Gaulle en Adenauer? Nou ja, kijk eens. <tossimus> Ik ben zelf nooit in de politiek geweest. Maar de meeste politici die zeggen dat persoonlijke verhoudingen belangrijk zijn. Uh, dat kan zo zijn. Dat kan. Uh, uiteindelijk gaat het natuurlijk om het belang van de staten. Dus of dat nu, uh, zoals dat heet, chemie is tussen de beide personen, uh, dat weet ik niet dat het zo belangrijk het helpt natuurlijk wel als je elkaar uh, werkelijk vergeten verschrikkelijk... Maar heeft u een idee van de chemie die bestond bijvoorbeeld tussen De Gaulle en Adenauer? Ja, de Adenauer heeft er zelf over geschreven toen hij gelogeerd had... ...in Colombia mm -hmm. dat hij enorm verrast was... ...door de houding van de goal, ...dat hij een heel andere man zich had voorgesteld. En u moet het niet vergeten... ...dat is toch denk ik het allerbelangrijkste... ...het waren allebei nogal autoritaire... ...zeer bejaarde heren... Uh, ...Adenauer nog een stuk ouder dan de goal. ...en uh, allebei dus mensen... ...die diep door de Tweede Wereldoorlog beïnvloed waren. Dus die hebben elkaar daar wel op gevonden... ...zou je kunnen zeggen. En uh, om nog even op lunch terug te komen... Uh, Adenauer die had geweldig de pest aan Lunds, nog meer dan de Goal. Um, maar um, de Gaulle heeft toen ook, ook wel gezegd... ik ja, begrijp niet waarom Nederland zich als uh, zich de agent van Engeland opstelt. Want dat speelde ook nog mee. Wij wilden Engeland in de EEG. Dat was eigenlijk nog belangrijker dan dat supranationalisme. En toen dat dus allemaal door Lunds mislukt is... en er is een citaat dat de Gaulle tegen Pompidou, zijn eerste minister, heeft gezegd... we zullen Nederland straffen. We gaan het nu samen met de Duitsers doen. Dus, uh, Helder, dat kan het niet. Tweede Wereldoorlog nee. en Luns. dat ja. moet de conclusie zijn. Daar ja. <laughs> ja, hebben we Mercosur aan te danken. Ik punieren Nederlander heeft hij gezegd. Ja, ja. Nederlanders moeten straf krijgen. Ja, we kunnen hier ook afronden, maar ik ben toch nee, nog even benieuwd. Een want, vraag ik, heb, ja. want er zijn na de Go en de Adenauer zijn er natuurlijk nog meer opvallende uh, Frans-Duitse combinaties. U noemde hem net al even Pompidou, en tegenover hem brand. Hoe, hoe lag die verhouding? Dat was wat minder. Wat weer heel goed ging, was Giscard d'Estaing en Helmoet uh, Schmid. Waaruit je kan zien dat de politieke uh, kleur eigenlijk geen betekenis heeft. Want Giscard was natuurlijk rechts en uh, Schmid links, hoe je dat kan zeggen. En wat ook bijzonder goed is gegaan, is dus Kool en Mitterrand. alweer. Uh, uh, en een christendemocraat en Mitterrand een socialist. Dus uh, het heeft, heeft vaak met persoonlijkheden te maken. Toch ja. dus? En dan, ja. Dat, zal, dat speelt een rol, maar zoals we nu zien, ik geloof niet dat er enige natuurlijke uh, chemie is uh, tussen iemand die getrouwd is met Carla Bruni en uh, uh, Angela Merkel, maar uh, er is, uh, men zal toch verder moeten... En, men doet zijn best. Maar, ja. maar, Henk uh, uh, ja. Wesseling, goedemorgen trouwens. Uh, uh, maar was het niet droog dat zolang die verhouding tussen Duitsland en Frankrijk... Uh, uh, de basis daarvan duidelijk was... dat wil zeggen, uh, de Duitsers wat, wat, uh, wat bescheiden op het politieke vlak... dat het allemaal heel goed ging... maar dat uh, sinds de val van de muur uh, de, de verhoudingen heel anders zijn komen te liggen... waardoor dat koppel veel minder goed functioneert... of ze nou wel of geen persoonlijke verhoudingen hebben... dan in het verleden. Nou, natuurlijk heeft dat een grote dat heb je voorkomen. Gelijk in. Het punt is dat dat ook alles te maken heeft... met de oprichting van de Europese Centrale Bank. Want de Fransen waren tegen de Duitse eenwording. Mitterrand was er tegen. Maar heeft de eieren voor zijn geld gekozen zag dat ze toch afhankelijk waren van de Duitse Bundesbank... en heeft toen gezegd, laten we dan de Europese bank oprichten... dan kunnen we een beetje meepraten in het monetaire beleid. Dus die dingen zijn nauw aan elkaar gekoppeld. De Verenigde Hereniging van Duitsland en de Europese Centrale Bank. in Wesseling, tot slot, uh, we hebben deze week een akkoord. En in dat akkoord zit één verontrustend of misschien niet verontrustend ding... <kijf> namelijk dat China ons moet gaan redden als Europa. Nu is van u net het boek uit A Cape of Asia... Uh, Europa beschreven als een klein st stukje kaap van Azië. Het uh, is een Engelstalig boek met mooie artikelen. Iedereen die meer wil weten over hoe het zit met Europa... en Europa zelf en de wereld moet dat allemaal gaan lezen natuurlijk. Maar beleven we nu het begin van het einde? De ondergang van het avondland gaat alsnog geschieden? Nou, de ondergang van het avondland gaat misschien wat ver. Maar dat er <tus> sprake <pardon, tus> is van een enorme heroriëntatie is al duidelijk. Dat is overigens al een tiental jaren duidelijk... En uh, dat stond in NRC vandaag, ook gisteren, een groot stuk van Kennedy, ook uh, James Kennedy daarover. Dat is, <coughs> als we uh, teruggaan naar een periode in de geschiedenis waarin Azië belangrijk was, zeg maar de tijd voor de 18e eeuw, dat is, dat is nu gaande. Ja, dat, is, dat hoeft niet tot de ondergang van de avondland te leiden. Goed, dus hoeven we ons niet echt zorgen te maken. Nee hoor, gaat u rustig slapen. U <laughs> hoorde, professor dokter Henk Wesseling, hartelijk dank. Graag gedaan. Goedemorgen. Oké, okay. het um, is al genoemd. Dat nooit meer. De nasleep van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Voluit de titel van het proefschrift waarop afgelopen Vrijdag historicus Christ van der Heide promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam. Het is zoals jo Jos net al zei een, een, een dik boek. 900 pagina's over 70 jaar beleving, geschiedschrijving en verwerking van de oorlog. Jos heeft uitgerekend dat dat ongeveer 12 pagina's per jaar is. Um, Heel weinig vergeleken met die jongen. Absoluut. Nee, dus je, hebt, je hebt altijd de baas, baas van de Heijden. Ja, maar jij kan ook niet uh, op zo'n prachtige foto van de jong... die uh, oh. eigenlijk iedereen moet kennen, de mooiste foto van historicus ja. ooit... dat de jong zijn armen zo helemaal wijd om het hele koninkrijk ja. der Nederlanden te omvatten. Misschien uh, over een tijd. Nou, nee hoor. <laughs> um, in het boek staat echt, echt alles. Uh, de Affaire, Aantjes, de drie van Breda... Uh, Publicatie van ondergang van presser. Um, de acties van de schrijver Ed Hornig en verzetsman Geert Lubberhousen... in 1954 tegen de Duitse toeristen bij Enschede. Deutsche nicht erwunschte, plakten ze daar langs de autoweg. Het staat er allemaal in. Ook, ook zaken die we misschien zelfs zijn vergeten... maar toch ook weer niet, zoals Jan Kampert en de zaak Meertens. Goed, Een, ja. een boek wat eigenlijk ook als een soort naslagwerk functioneert... Ja, dus de oorlog wil maar geen geschiedenis worden. Dat is in ieder geval de conclusie die, die we al hadden getrokken... maar die dit boek nog eens enorm bevestigt en uitlegt hoe dat komt. En dat gaat Chris van der Heijden ook vanochtend aan ons allemaal uitleggen. Mag ik hopen. Nou, Chris, je bent... De geschiedenis ingegaan, wou ik zeggen. Uh, uh, namelijk gemaakt, tien jaar geleden met uh, het boek Grijs Verleden. Dat paste helemaal in de tijd die er toen klaar voor was. om uh, over de oorlog op te houden. met de discussie goed, fout, uh, geen daders maar slachtoffers. Maar iedereen, als ik het een beetje oneerbiedig mag samenvatten. klooide maar. Uh, nou, niet wat iedereen, maar over grote meerderheid. Ja. Ja, dat, dat boek begint met de zin... eerst was er de oorlog, daarna het verhaal van de oorlog. De oorlog was erg, maar het verhaal maakte de oorlog nog erger. Die ene zin, is, is dat wat je uh, eerst in grijs hebt gedaan... en dan is dit boek het vervolg daarvan? Nou, vervolg... Mm, maar het is wel waar dat uh, Grijs Verleden gaat over de gebeurtenissen. En dit gaat over het verhaal, dat is waar. Ja. In zekere zin is het, een beetje, is het wel een beetje een tweeluik. Ik heb dat nooit zo erg zo gezien hoor. Maar ik denk dat, dat in mijn omgeving werd tijd dat veel gezegd. God ja, dat is eigenlijk een logische vervolg op Grijs Verleden. Ja. ja, maar er is ook een pointe die je probeert te ja. maken met Grijs Verleden. En is dat wat je... Met dit boek ook wel? N nou, nee, Grijs Verleden was, een, was het een, toch twee heel verschillende boeken, vind ik zelf eigenlijk. Um, Hans Blom, bij uh, wie ik gepromoveerd ben, zei tegen mij ooit... Van uh, ben je bij mij niet op Grijs Verleden gepromoveerd? En toen zei ik tegen hem, dat vind ik eigenlijk gek dat je dat zegt... ...want Grijs Verleden is echt een essay. Dat is een boek met een these die heel... ...die probeer ik strak aan te houden, waar ik echt uh, polemiseer. Ik vind dit boek persoonlijk... Alhoewel niet iedereen daar zo over denkt, maar goed. Veel ingehouden en veel meer uh, een overzicht geven. Maar en veel minder uh, een punt hebben. Kan het, kan het zijn dat Grijs Verleden, heb je laten zien hoe jij naar de oorlog kijkt. Ja. Namelijk de meeste mensen ja. waren met overleven bezig. Mm -hmm. Het oorlogsbeeld is daarna verschoven van... De oorlog als historische gebeurtenis, zoals men in de jaren 50 naar nou zou kijken, naar een bijna bovenhistorische gebeurtenis, moreel eikpunt ja. voor elke democratische burger. De oorlog mm -hmm. is als het ware niet meer historisch. Nee, het is een symbool geworden, de, zeg maar. Of, symbool. Uh, ja. Ik heb zo'n idee dat jij bent gaan kijken hoe is dat eigenlijk gekomen? Dat, dat die nieuwsgierigheid, dat dat wel met grijs te maken heeft. Dus denk, dat is het eerste is waar. Ik ben daar inderdaad, althans, de eerste, het is niet zo dat ik. Geda geda gedacht heb, ik ga daarnaar kijken hoe dat zo gekomen is. Ik ben research gaan verrichten en tot de conclusie gekomen is steeds sterker dat dat zo het geval is. De relatie met Grijs Verleden... was er meer, denk ik, in mijn persoonlijke geschiedenis. Dat ik gewoon met Grijs Verleden... dat was iets blijven hangen, begrijp je? En ik, er werd zoveel over gepolemiseerd. En er werd zoveel over gesproken. En ik had er zoveel mee te doen dat ik ook probeerde mezelf een beetje af te vragen... wat heb ik nou eigenlijk gedaan, begrijp je? Wat ben ik, wat... in, in welk moeras was ik, Chris van der Heijden, terechtgekomen? Ja, terecht ja en, wat mij, en wat voor mij een, enorm, uh, een enorme trigger was... wat ik echt niet wist... toen ik Grijs Verleden schreef wat ik, als, als een soort explosie geschreven heb, heel korte tijd. Heel, blijkbaar zat er ontzettend in. Wat ik niet wist, is dat het grijze denken over de oorlog... als ik het zo mag noemen, in de voorgaande decennia... veel sterker was dan ik, dan ik dacht. Ik dacht gewoon dat er altijd zo zwart-wit over de oorlog was gedacht. En dat is dus niet zo. En Dat ja. ontdekte ik met, het, met het, tijdens de research. Want ik begon braaf, zoals een historicus, bij het begin. Dus ik begon mijn research te verrichten na de oorlog. En ontdekte in de jaren 50 vooral... dat er een sfeer was van denken over de oorlog... die veel nauwer verwant was aan die van Grijs Verleden... dan ik ooit had ja, kunnen vermoeden. Maar ik toch even, en dan gaan we naar die oorlog ja. zelf toe. Jij kwam, toen je dat boek geschreven had... kwam, je, kwam er erg veel uh, toen je Grijs, Grijs, Grijs geschreven werd, had, ja. kwam er veel kritiek op. Ja. Je zou de oorlog hebben ontdaan van de noodzakelijke ja. moraliteit... van ja. het moreel kijken naar die oorlog. Uh -huh. En ik kan niet anders dan bedenken dat je, dat je denkt... ja, hoe is het mogelijk dat, dat mij dat verweten werd? Hoe is die morele kijk op die oorlog eigenlijk ontstaan? Dat ja, ja. moet toch ergens in het achterhoofd gespeeld hebben. Ja, dat, dat is wel waar. Alleen het, of het nou het verwijt en die kijkt met elkaar, aan elkaar dat weet ik eigenlijk niet zo zeker hoor. Maar het is, het, het is wat. Kijk, ik ben het, het gekke was dat ik het heel vreemd vond dat men mij verweet bij Grijs Verleden dat ik niet moreel naar de oorlog keek. Want eigenlijk eh, deed ik dat juist heel erg. Alleen ik vond dus dat de wijze waarop er naar gekeken werd van heel zwart en, en, en, en, en wit, dat vond ik onjuist. Ik vond dus, ik ben typisch een kind in die zin van de jaren negentig. Waarin uh, de besef uh, doordrong dat eigenlijk heel Nederland een beetje boter op zijn kop had. He, naar de Liro-affaire. Naar de, de, de, de Soto-commissie, de, de opvangst van de, van, de, van de gevluchten onderzocht. Al die dingen die in de jaren negentig naar buiten kwamen... daaruit bleek dat eigenlijk de overgrote meerderheid van Nederland... nou ja, toch wel veel, wat, veel boter op zijn kop had. En dat kader moet je grijs verleden lezen. Ja, of het zegt iets over je mensbeeld en ook... Misschien dat dat in de jaren negentig dus ook ge is gebeurd. Ja. Uh, het, het, het, de ik tegenover het collectief uh, het de gedachte dat reëel is om te denken... dat iedereen maar een beetje aanmoddert. En, uh, ja, uh, de het dat... pollenmodel denken, bedoel je dat? Nou, ja? ook dat, dat, dat het leven, dat de mens zich niet laat scheiden in goede uh -huh. en kwade dat en helden dat en uh, dat, uh, dat, speelde dat speelde ook een rol en voor mij speelde ook een rol met mijn Spaanse ervaring. Ik bedoel, waar dus de oorlog heel anders gekeken werd, dus het afstand die ik had door wonen in Spanje en in een Spaans gezin, maakte ook dat ik gewoon anders daarnaar keek. Dus al die dingen door elkaar maakten dat voor ja. mij eigenlijk die, dat beeld van Nederland in de oorlog een soort vreemd, iets vreemds was. Maar dat ja, maar moet de, doorgetrokken worden naar hoe je kijkt, ook naar wat er met de oorlog na de oorlog is uh, gebeurd. Want als datzelfde mensbeeld blijft bestaan uh, uh, iedereen moddert maar een beetje aan zo goed en kwaad als die kan. Mm -hmm. Dan is datzelfde mens die het verhaal over de oorlog mm -hmm. uh, gecreëerd heeft. En is uh, dat nooit meer ook een boek waarin je dat mens naar voren laat uh, laten komen. Dat dat verhaal ook gewoon gebruikt wordt in de of dat nou de jaren 50, 60, 70, 80... elke keer is dat weer iets anders, wat de mens goed kan gebruiken. Nou, ik weet niet of ik je helemaal goed begrijp, maar wat, wat absoluut waar is... dat in dit boek uh, een aantal keren het mensbeeld, als je het zo mag noemen... Uh, ziet verschuiven, begrijp je? Er ontstaan andere beelden over hoe mensen reageren. En, en ik, het is niet voor niks dat er in het boek vier delen zitten. In de eerste jaren na de oorlog was dat beeld ook heel zwart-wit. Heel duidelijk zwart-wit. En in de jaren 60 en 70, die natuurlijk toch de crux van het boek zijn... Hè, en het, dat deel heet ook de oorlog die werd keert dat beeld terug. Terwijl ik dus beweer dat het daartussenin, in de jaren 50... en daarna veel minder sterk het geval was. Goed, we gaan, we gaan naar die oorlog luisteren. Ja, we gaan die fases uh, ja. proberen door te nemen aan de, aan de hand van uh, fragmenten. En, en laten we uh, de oorlog na de oorlog laten beginnen... bij het beginnen even gaan luisteren naar het volgende. Dit spel dat ter gelegenheid van de herdenkingsfeesten wordt opgevoerd geeft eerst een beeld van de Duitse inval in ons land. De geallieerde legers komen ons bevrijden. De gevallenen worden plechtig herdacht. Met een grote demonstratie wordt de wederopbouw van ons vaderland gesymboliseerd. Een grootse vlaggenparade demonstreert de wil der Verenigde Volken... om gezamenlijk de vrede te winnen. Goed, Chris van der Heijden, dit, dit klinkt naar... We hebben er zin in om weer opnieuw te beginnen. Ja. En eigenlijk zijn we er eigenlijk al min of meer mee klaar ja. Laten we even erbij zeggen dat dit uh, 5 mei 1946 oh ja, ja, is. Ja, ja. Het spel der bevrijding ja. in het Olympisch Stadion. Dus ja. Allerlei mensen bij elkaar die een soort ja, kort toneelstukje de, de, de, lijst... de, de oorlog wordt nagespeeld. Ja. De bevrijding wordt nagespeeld. Het was de tweede keer. 31 augustus 1945 werd ook zo'n spel gespeeld. Dit is de tweede keer. Het is drie keer gebeurd. Ook nog een keer in Rotterdam. En typisch in van de naoorlog, wat je zegt, um, oké, okay, het is voorbij... Dit is het verhaal, dat werd ook getoond heel duidelijk. Met uh, zwart tegen wit, geallieerden tegen enzovoort. En uh, ja, we gaan helemaal opnieuw beginnen. Schone lei, uh, andere wereld. En in alle kringen de gedachte. Laten we het vooral niet meer over die oorlog uh, uh, hebben. Niet bij de pakken neerzitten. Nee, dat was toch niet zo? Dat was op dat moment nog niet zo. Dat begon, kijk, de eerste, zeg maar, de eerste twee jaar na de oorlog, grof gezegd. Zeg maar vanaf september 1944 tot ongeveer de eerste verkiezingen. Dus uh, dat was in uh, mei 1946. Uh, werd er eigenlijk best veel over die oorlog geschreven en gepraat. Heel veel. En dat kwam ook omdat uh, degenen die die oorlog gewonnen hadden... zeg maar even vanuit het Nederlands perspectief Londen en het Verzet... Uh, dat waren natuurlijk de helden die werden op handen gedragen... zoals ook in dit spel... Dus de eerste twee jaar zie je dat er heel voorzonder papier was en mogelijkheden waren enzovoort, enzovoort. Maar heel veel gepraat, heel veel geschreven, hele duidelijke lijnen waren. En dat zou je kunnen zeggen, als je het maar even simpel mag markeren... eindigde met de eerste naoorlogse verkiezingen in 1946. Toen de oude verhoudingen terugkeerden. En toen eigenlijk degene die uh, ja, dus niet in Londen het verzet hadden gezeten, het weer voor het zeggen kregen. En toen veranderde de situatie radicaal, dat heeft lang geduurd. Ja, ja, vrede, ja, wat, vrede wat, was nog uh, nooit zo mooi als... Uh, als de, de, de, nee, de vrede was nooit zo mooi als, als toen het oorlog was. Ja, ja. Het dus ja, precies. Maar ja. wat was dan, als je die oorlog, kijk op de oorlog, moet beschrijven in de jaren 50 tot en met middenjaar 60, begin jaren ja, 60. Ja. Vatten we eens een paar woorden samen. Wat veranderde nou, dan precies? Nu ga je eens dus even naar de, naar de volgende periode. Ja, nee, ja, ja, goed, een goed oké. De de goed, oké, oké. Ja. Nou, de, heel belangrijk was, dat is, dat is niks nieuws hoor, dat men gewoon eigenlijk met herstel bezig was. Men dacht, jongens, kom, als jullie dat oorlog vergeten, we willen gewoon voort met leven. Dat, is, was, dat was natuurlijk heel cruciaal. Maar wat daardoor gebeurde, is dat uh, bijvoorbeeld het verzet, wat dus in die eerste twee jaar zo op handen werd gedragen, en Londen ook, werd weggezet. De, het gaat een uitvoerig hoofdstuk over de klachten en de teleurstellingen van het verzet. Die, die werden gewoon opzij gezet. Waarom? Omdat de meeste Nederlanders, als ik dat soort kreten mag gebruiken, maar goed, dat was toch het meeste Nederlanders, hadden niet in het verzet gezeten. En werden een beetje moe van het gezeur van het verzet in de eerste jaren de oorlog, dat zij het zo goed hadden gedaan. En ook Londen werd op een zijspoor gezet. Niet voor niks. Ging Willemina weg, teleurgesteld in 1948. Dus in de jaren 50 krijg je een sfeer van. die te maken heeft met, de, met die wederopbouw... maar een sfeer van jongens laat maar zitten, bedek het maar met de mantel der liefde. En krijg je dus situaties als dat, bijvoorbeeld... de hoogste Nederlandse militair, de hoogste man in de Nederlandse sportwereld... de hoogste man in de Nederlandse politiek, uh, aan het eind van de jaren 50, uh, de kwaai. En tal van andere mensen die gewoon tijdens de oorlog door waren gegaan... of het nou was in de mm -hmm. muziek, of het was, was in, de, in de kunst, enzovoort... min of meer ongestoord hun carrière konden voortzetten. Dat leverde enorm veel woede op... Bij de, bij de mensen die in het verzet hadden gezeten... als ze daarmee associeerde en in Londen. Maar die kwamen niet aan de bak. En dat keerde pas in de derde periode weer terug, begrijp je? Dus in de jaren de 50... De derde periode, de jaren, eind jaren 60, nee, en begin jaren nee, Nee, de derde 70. periode, mijn boek begint, begint ongeveer 1960... loopt van 1960 tot 1980. Dus mm. in de jaren 60 en 80 is mijn centrale stelling... de derde stelling, periode. Dus de derde periode. Wordt er een oorlog... Uh, ontstaat er een, een verhaal van de oorlog... om maar even te verwijzen weer naar die eerste zin uit Grijs Verleden. Een verhaal van de oorlog wat... wat Teruggrijpt op die van de uit, uit de oorlog zelf en de eerste jaren na de oorlog, en heel goed past in die periode waarin het verhaal geconstrueerd werd. En dat verhaal is fundamenteel anders dan het verhaal van de jaren 50. En in de jaren 50 was die oorlog was op bepaalde momenten, zoals 4 en 5 mei, was die oorlog wel degelijk aanwezig. He? Maar het werd steeds meer een ja, zeggen, een, een ritueel wat wel gevierd werd door mensen of herdacht werd door mensen maar niet echt verankerd was in die samenleving. Vandaar bijvoorbeeld dat ik veel werk maak van de rol van monumenten. Want die monumenten die, die zeggen iets zonder dat ze het zeggen. Een monument is als muziek, begrijp je? Iedereen kan daar het scène in leggen. Dus er werd veel gezwegen. Goed, en goed. We gaan even naar het ja. volgende fragment. Want je zegt niet verankerd in de samenleving. En dan hebben we het jaartal, dat ik het goed heb, 1954, 13 november. En dan wordt het, boekwerk, het indrukwekkende boekwerk Onderdrukking en Verzet gepresenteerd. Komt-ie. Onderdrukking en verzet, de geschiedenis van Nederland in oorlogstijd. Dit luisteraars is de titel van een vierdelig werk, bevattende ruim 3000 pagina's over de onderdrukking en verzet van het Nederlandse volk. Een boekwerk dat vandaag gereed gekomen is en vanmiddag op plechtige wijze aan de minister-president werd overhandigd. Wij hebben in ons land, dat in het algemeen niet rijk is aan monumenten, hebben wij in deze laatste jaren veel monumenten zien verrijzen. Menig beeldhouwwerk zien oprichten. Naast de monumenten als beeldhouwwerken... zal, ben ik overtuigd, ook door de jaren staan... dit monument op papier. Dit monument waarin ook zo duidelijk spreekt. De geest die weerstand wist te bieden. Twee vragen. Ja. Hoezo niet verankerd die oorlog? Dit is de minister-president die het vertelt hoe erg het geweest is... en die bovendien het over het verzet heeft. Hoezo? Ja. Maar dit is moeten... toch, je zou ja. toch zeggen... Ja, dit is te... toch, ja, ja, ja. De minister-president is toch, en zeker Drees... Ja. hebben we toch altijd gezien als de ja. man die heel goed wist... wat er in de samenleving ligt? Ja, dat is ook zo. Maar ik bedoel, het dit, dit beschrijf ik ook uitvoerig. Het is heel grappig hoe er over onderdrukking en verzet geschreven wordt. Ontdrukking en verzet... Uh, heeft inderdaad de naam uh, die, ook, die ook de titel uitdrukt. Hè? Heel mm -hmm. duidelijk, zwart-wit enzovoort. Die ook Drees schetst. Maar als je het boek goed bekijkt, is het een heel ander boek. Het is een totaal ander boek dan je zou denken. Het is om maar één ding aan te geven, wat niemand weet. Het boek is bedacht in 1940... Er is dus een verzoek uitgegaan aan 6 Inkwart of dat boek gepubliceerd mag worden. Het moet er dan heet Nederland in de branding of zo. is er niet van gekomen. Heeft heel lang doorgestudeerd, is, is bij de bevrijding opgepakt... en is verschenen in allerlei weekafleveringen. Uh, het boek is in feite, bestaat uit vier delen is een ontzettende popoerie. Waarin bijvoorbeeld aan het eind, het eind van het vierde deel... precies dit beeld uh, geschreven door Van Rondwijk naar voren komt... maar ook totaal andere hoofdstukken staan. Bijvoorbeeld van meneer Drees zelf ja, over de Nederlandse Unie. De Nederlandse Unie, een groep mensen waarvan wij vinden dat ze zeer veel boter op hun hoofd hadden. Hadden namelijk min of meer geaccommodeerd in de oorlog met de Duitsers. Maar zowel Drees als iemand anders schrijft in de en verzet... zeer lovend bijna over de Nederlandse Unie. Dus wat ik wil zeggen, dat uh, onderdrukking en verzet... lijkt een boek onderdrukking en verzet, zwart-wit, heel erg verankerd. We weten heel precies hoe er in die oorlog in elkaar zat. En tegenovergesteld is het is, is waar. Dus je punt eigenlijk dat er toen al grijs uh, werd uh, ja. uh, gedacht. Wordt die oorlog op dat moment al beschouwd als een... Totale breuk met, een, een, met de continue lijn van hoe Nederland zich als Nederland ontwikkeld heeft. Of uh, wordt, er, wordt er überhaupt daarover nagedacht of dat er een soort continu proces gaande is, wat ook gewoon doorgaat tijdens die oorlog? Door een minderheid wel, ja. Uh, maar door, een, uh, de, uh, door de meerderheid van de mensen, zowel aan de linkerkant als zeg maar in, dit, in het centrum van de, van de macht, die zien die oorlog toch als ja, meer als een onderbreking dan als een breuk, eigenlijk, als ik het zo mag zeggen. Ja. Uh, uh, maar dat wordt ook door, door, door, door, door links gezien. Bijvoorbeeld de man als JB Charles, en wie ik een heel hoofdstuk weet, Die is des duivels over het feit dat er na de oorlog niet, echt, dat oorlog niet als een breuk wordt gezien, begrijp je? Dat men niet probeert echt schoon schip te maken. Dan kom ik weer op het verzet waar ik het ja. net over had. Het verzet ziet dus dat de zaken doorgaan en is daar woedend over. En de zaken gaan ook door, omdat allerlei mensen, dus nogmaals, die in de oorlog een rol speelden en geschipperd hadden of niet helemaal zich tegen hadden verzet tegen de Duitsers, toch doorgingen met leven en werken. Maar <coughs> toch is eh, die oorlog een eikpunt. Hè? Al is het maar vanwege de uitdrukking die, je voort, dan, die ik mijn hele leven heb uh -huh. gehoord... van voor en na de oorlog. Uh -huh. He, er is een voor en er is een na de oorlog. En, eh, misschien is dat heel oppervlakkig. Nee, maar het, is ook, maar het is ook zo. Alleen je moet niet vergeten, dat het gaat toch niet dat, dat, dat wij dat niet zo zien... want zo vraag ik het zelf ook. Alleen het is niet altijd zo ervaren, begrijp je? Mm -hmm. ken, ken. En niet in alle groepen zo ervaren. Dat is, dat is waar het om gaat. Dus bijvoorbeeld de wijze waarop wij over de oorlog denken... dat is natuurlijk eigenlijk wat ik in het boek probeer... dat de wijze waarop wij over de oorlog denken niet altijd zo geweest is. Dat er ook op andere manieren over de oorlog is gedacht. En dat bijvoorbeeld dat, dat gevoel van die enorme breuk... in zekere zin... Ik, ga, ik overdrijf een beetje, maar om het eenvoudig te maken... ook een constructie is van de jaren 60 en 70... Mm -hmm. die teruggrijpt op beelden... Van het verzet en van Londen en van kort na de oorlog, maar in de jaren 50 niet zo ervaren werden. En wij zijn al groot geworden in de jaren zeg maar, 60 en 70, door dat beeld. En dat beeld blijft, blijft ons bij. Alleen je taak als historicus, denk ik, is om te zeggen: ja, het is niet altijd zo geweest. Kijk, we gaan naar de grote constructiebouwer in dit verband even luisteren. Want als er iemand is die, als jij gelijk hebt, dat beeld heeft uh, geschapen, is dat natuurlijk Louis de Jong. En we gaan even luisteren naar Louis de Jong, die op uh, 1963 de bezetting introduceert op de Nederlandse televisie. Zo heeft iedereen zijn herinneringen aan die vijf meidagen... en ook aan de vijf jaren die erop volgden. En als we erover nadenken of erover spreken... en we zoeken naar een begrip om dat alles samen te vatten... dan zeggen we de bezetting. En in die, in die twee woorden de bezetting... daar is alles in samengevat. Het overweldigd zijn en de druk en ons verzet. Het was niet, het was niet 1963, hoor. Het was 1960, dit. Loedion, in ieder geval. Eerste deel van de bezetting. Nou, um, hij heeft toch voor lange tijd het beeld voor het grote publiek bepaald... van hoe er over de oorlog nagedacht moest worden. Goed, fout, zo vatten we dat nu samen. Mm -hmm. dat, dat is enorm van invloed geweest... Denk je op een, op een grote massa? Oh, dat die... Ongelooflijk. Ik moet niet vergeten dat begon er al mee. Kijk, Ik zei net over de jaren 50 dat er dus dat er ingewikkeld over gedacht werd dat het moeilijk was. Dat er dus eigenlijk beweer ik ook dat er niet echt een beeld was. Mm -hmm. Dat is ook niet zo gek. Ik bedoel, je doet, we doen wel alsof ontdrukking en verzet echt een beeld had, dat bestrijd ik dus. Het eerste echte beeld kwam in deze serie. 25 delen. Op het moment dat het net de televisie in Nederland geïntroduceerd werd, dat er werd één net was. En dan eens in de zoveel tijd kwam die man daar die college gaf en die liet al het verhaal zien. Ik heb talloze citaten in het boek dat mensen zeggen... we weten niet zo goed hoe we over die oorlog moeten denken... aan het begin van de jaren zestig. Dat zegt ook pressen, dat zeggen ze allemaal. Um, geef ons een beeld, wat, hoe moeten we die dingen ordenen? Dus een beetje denken, help denken, ons. Help ons. een beetje altijd denken aan die zin van Marcel Proust... die dan door een straat loopt, zegt... geef me een boek, dan weet ik niet waar ik naar moet kijken. Nou, dat deed Le Jong in het begin van de jaren zestig. Die zei tegen mensen, jongens, dit was de oorlog. En hij greep daarbij terug op zijn eigen ervaringen en dan weer nogmaals op de mm -hmm. Londen en het Verzet. En gaf daarmee Nederlanders een beeld. Dat beeld lag best wat lastig want er waren ook alles over gedacht. Maar toen Lou de Jong vervolgens in 1969 vervolgde met, met die enorme reeks en daar twintig jaar mee bezig was. Nou, toen was zeg maar rond het eind van de jaren zeventig. was de oorlog was in wezen, wezen het verhaal van Lou de Jong. Is ja, er je... daar een strategie eigenlijk achter gezeten? Of is dat Lou de Jong zelf? Of is dat... Nee, dat geloof ik niet. Ja, natuurlijk... Kijk, hij had natuurlijk een, iets ongelooflijks. Hij had natuurlijk een instituut. Het was het eerste instituut ter in wereld wat helemaal de oorlog was. Ja, maar terwijl. was er een soort besef van wat de impact daarvan zou zijn? Was het een be bewust, zoals je nu als uh, spindokters, mensen die Zo strategieën iets, uitdenken over hoe, de, hoe een serie overkomt? In de loop der tijd misschien wel, maar Lou de Jong was een. Ongelooflijk gedreven man. Een fantastische schrijver. Een zeer methodologische kerel. Die gewoon door is gegaan. Op een gegeven moment wel ontdekte, dat is waar. Dat is waar. Om bijvoorbeeld de Aantjesaffaire en zo zo, in, ook zo interessant zijn. Wel ontdekte dat zijn, dat zijn eigen spin, als je het zo mag noemen, werkte. Je? Dus, maar het was niet zo. Het zou te gek zijn om te zeggen dat Louis Jonger op uit was om Nederland een oorlogsverhaal te geven. Zo werkt het niet volgens mij. Nou, er gebeurt van alles in de jaren zestig. Um, onder andere het volgende: 1961. Hier is Jeruzalem. Een naigeestige zitting was het vandaag van het proces Eichmann. Opnieuw voerde de openbare aanklager het materiaal aan dat op 76 magnetofoonbanden is opgenomen die in grote stapels voor op de tafel van Dr. Hausner stonden. Op deze banden is het verhoor opgenomen dat de Israëlische politie Eichmann heeft afgenomen nadat hij in Israël was aangekomen. Vandaag zijn op een recorder weer enkele stukken hiervan in de gerechtszaal ten gehoor gebracht. De algemene indruk van die verklaringen van Eichmann is dat hij, zoals natuurlijk al werd verwacht, de schuld voor al het gebeurde afschuift op zijn superieuren. Als je hem mag geloven is hij niets dan een volkomen onbetekenend radertje geweest in de grote Duitse moordmachine. Alhoewel de originele bandopname zeer slecht is, zullen we u toch een klein stukje uit laten horen. Ja. Ja, het, uh, het proces tegen Eichmann. Een, een, een schok heeft dat teweeggebracht. We, we praten al een tijdje over de oorlog. Het woord jodenvervolging is nog niet gevallen. Mm -hmm. En uh, in, je hebt de chroniek van de jodenvervolging. Dat is al 84, geloof ik. Of oh, 54. Van... 54. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nee, eerder al. maar dat is een deel. De chroniek van de jodenvervolging is een deel van onderdrukking en verzet. Deel 20, dus dat al verschijnen eind jaren 40. Ja, en, en tot nu toe. Is dat, zeg jij, ook geen issue geweest? Ja. Nee, Nederland, was, Nederland is eigenlijk het enige land waar tot zeg maar, het Eichmann-proces... als ik het even. Het is allemaal veel subtieler, ja, maar, even, maar goed, even snel moet samenvatten. Eigenlijk het enige land waar drie boeken zijn verschenen over de Jodenvervolging. En uh, internationaal was de Jodenvervolging eigenlijk geen thema. Uh, de, het was in de, uh, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten geen thema... omdat uh, joden en communisten was, lag, lag op één hoek. Maar het was bij de communisten geen thema, want joden waren in eerste instantie slachtoffers van het, van het, van het nazisme. Mm. Het was bij ons ook geen thema, omdat uh, ja, er waren niet zo heel erg veel joden over. Dus waren. Uh, men vond gewoon, da daar, da da daar schreef men niet over. Het ging over slachtoffers van het nazisme. Ook daar werd veel minder over geschreven in de jaren 50 dan, dan later. Maar Jodenvervolging was geen thema. En de, uh, het Eichmann-proces, wat het eerste hoofdstuk is... Uh, in mijn, een derde deel in mijn boek... Het Achtman-proces was in deze de grote eye-opener. Het duurde nog lang overigens, Voor de jodenvervolging echt een belangrijk thema werd. Ja, want in 1965 komt ondergang van Presser. En weer dat Nederlands? is weer een enorme impact. Dat was voor Nederland dat was een, een, een bom. Was dat. Maar ook dat was weer heel Nederlands. Want bijvoorbeeld de eerste grote jodenvervolging... boek uh, ter wereld uh, van Hilberg... uit begin de jaren 60... Nou, hè, werd niet gelezen. En pas eigenlijk zou je kunnen zeggen... de, de, de, de, de, de associatie van de oorlog en de Shoah, de holocaust... Komt vanaf het moment van de televisieserie Holocaust uit 78. Maar dat, Nog... maar niet in maar dat is weer niet in Nederland. Nee, wat Nederland presser had. En deel 8 van Loe de Jong. Dus in Nederland is in die zin uitzonderlijk. In Nederland was het, het in zekere zin het land. waar de Shoah het eerste thema was voor de geschiedschrijving. In veel eerder dan elders. En dus door de internationalisering. Van de oorlog en het feit dat dus de, de Shoah ook in Duitsland en de Verenigde Staten zo'n rol begon te spelen. werd het in Nederland wel sterker. Maar in Nederland, in Nederland lag de basis daar al, vond ik. Maar als je nou kijkt naar. in Nederland de basis, zeg ja? je... die morele gevoeligheid voor de oorlog. waar je boek eigenlijk voor een groot deel over gaat. Hè? hoe is die morele gevoeligheid voor die oorlog ontstaan? Ja. Daar speelde dus die Shoah een grote rol in en Lou Dion. Begrijp ik het goed zo? Uh, ja. ja. Ja, goed, okay. goed, zeg maar. En, ja. Een presser ja. lijkt mij. Nou ja, goed maar een presser nadruk. hoort bij de show aan, begrijp je? Ja. Presser die, kijk, die morele gevoeligheid voor de, voor de oorlog... begint natuurlijk eigenlijk bij het verzet bij goed en fout, begrijp je? dat, ja, bezet... dat, dat slaat dood, hè? Je beschrijft in, dat je boete, boete. Maar dood, in de jaren zestig weer terug. Het, het komt weer terug. terug. En dat komt terug vooral, en dat is zo interessant. daarom zijn in de jaren 60 en 70 zo interessant. Omdat een nieuwe generatie mensen... even de generatie van 27 geboren... Hofland, Blokker, Moelish... die in de oorlog dus kinderen waren... en bezig waren vooral met de scheiding in hun haar... Ja, opeens in de jaren 60 ontdekten... wat ze eigenlijk in de jaren oorlog... in hun puberteit al hadden willen ontdekken, begrijp je? Maar en... wat ontdekten ze dan? Nou kijk, wat, er gaat, wat er gaat gebeuren... is dat, dat zeg maar, hun morele oordeel over de actualiteit... vermengd wordt met het morele oordeel over het verleden. Dus dan gaan twee, dus de, de, opeens krijgt die strijd van de oorlog krijgt een actuele betekenis. En neem maar een woord als onder, dat gaat dan dat waar, niet voor deze, maar de jongere generatie... maar een woord als onder, ondergrondse. Het gebruikte het woord fascist of klootjesvolk. Het wordt klootjesvolk. Gebruikte een man als Charles voor het gedrag van de Nederlanders in de oorlog... en kreeg in de jaren 60 opeens een heel andere betekenis. Dus er gaan twee dingen door elkaar lopen. Een historische gebeurtenis, de oorlog. En een actuele gebeurtenis, Nederland in de jaren zestig. Waar al die dingen moeten verdwijnen. Dus twee soorten strijd door, lopen door elkaar. En dat geeft die oorlog een enorme power opeens. Dus Shoah. De, de, ja, die, daar speelt die Shoah. Die speelt daar achterlang onderdoor daar, een nog rol. Onderdoor. Die speelt daar nog onderdoor. Dan heb je het goed foutbeeld van Louis Jong En dan heb je de... Als ik jou goed begrijp, toch wel de, de al te makkelijk denkende linkse generatie... Nee, maar dat zit dat al te makkelijk zeker niet mee hoor. Dat is jouw is een oordeel. Een beetje de sfeer uit het boek, Chris. Nou, dat is echt onze. Nou, dat is... Waarom? Ja. Nou, nee, maar we mag me die soorten niet schelen. Nee, wat, ja. er, wat, er, wat er aan de hand is, dat je dus in de jaren 60 en 70 twee soorten dat nooit meer ziet, uh, uh, ziet, ziet gebeuren. Niet meer die samenleving die we nu hebben... Hè, van het klootjesvolk en die, en die, en die, en die zuilen en dat geloof... en het, de onvrije seks enzovoort. Enzovoort. En de andere kant, die oorlog die in het verleden ligt. En die twee komen samen en die krijgen een enorme power... door die showa. Dat zou je beter kunnen zeggen. Ja, want, dat is... want voor zover dat een verschuiving is... het wordt dan ook een kwestie van daders en slachtoffers. Het hele begrip slachtoffer verandert dan ook in die tijd. Nou, ja, nee, ik zou het anders zeggen... In de eerste 25 jaar na de oorlog werd er over de oorlog vooral in de zin van daders gesproken. Dus het wil zeggen de galerieën, de soldaten, mm. het verzet en de collaborateurs. En eh, dan heel langzaam zie je dat die slachtoffer, ach, slachtofferverhaal steeds belangrijker wordt. Dat begint bijvoorbeeld met Eichmann, dat je dus opeens wordt er gesproken. Mensen die hebben dingen meegemaakt, ja. die vertellen. En dat langzaam zie je dus dat het verhaal, het perspectief van de oorlog omdraait. Van degene die hebben gedaan, maar degene die hebben ondergaan. Uh, wat verklaart dit ook, Philip Furks? <coughs> uh, die enorme, hoe zal ik het zeggen? Tegenstand tegen het feit dat Klaus in 1966, geloof ik, uh, zich meldt. Tuurlijk. Uh, dat, uh, Sterker nog, dat is wel heel frappant, ik nog, noem, ik noem in mijn boek op een gegeven moment, dat speelt een hele grote rol. Ik noem dat dat had, had, hadden ze in Hollywood niet kunnen verzinnen: dat, de foto van Klaus. Wordt gemaakt eind april 1965. Dat is net 20 jaar na de oorlog. Dan is Lou de Jong net klaar met zijn serie. Dan heeft net Presse zijn boek gepubliceerd. Ja? Uh, nou, er zijn er allemaal. zijn er net voor de ja, eerste zeven documentaires enzovoort. Zo en, en op dat moment, precies op dat moment. komt uh, die man. Uh, maakt die foto in Drakenstein. En dan blijkt dat die vent met wie Beatrix wil trouwen. die is weermachtsoldaat geweest. Yeah? en die heeft. Uh, wat heeft hij nog, nog iets anders gedaan? Nou, de wereld ontploft. Het is alsof het. Geregisseerd is, begreep je, vanuit uh, waar, waar dan ook. En dan opeens krijgt die oorlog voor de eerste keer in oh. Nederland een betekenis die ver, ver, ver, ver uitgaat. Boven een, ja, iets wat al twintig jaar geleden was, een historische gebeurtenis. Ja. Dus die, die fout. En dan kijk dat je. En dat is dan het andere verhaal. Zal ik maar precies, zeggen. dan zie je dus heel goed dat die, dat die Klaus, die man, die dus aan de ene kant is dat dus uh, het establishment, begrijp je, het symbool daarvan. Aan de andere kant is hij ook nog eens een keer de oorlog. Nou, en die combinatie is, is dynamiet. Ja. Dat is wat ik in wezen probeer te ja. beschrijven. Want die invloed is eigenlijk, dat is de trend... en die trend laat Nederland eigenlijk nooit meer los. Hè. Sindsdien is het een morele kijk op de oorlog. Dat is nou, de onvermijdelijke conclusie. Dat, dat, is zeg maar, dat, zou je zeggen, dat is de lont in het kruidvat. Het kruid is er al. En dat, uh, die, die, die, die, die, die, die. die explosie die duurt vele tientallen jaren. Ja. En die wordt alleen maar nog eens een keer herbevestigd door de Aantjes, zaak de zaakmenten, noem maar op. Ja, dat zijn, zijn her, dat zijn deels illustraties ervan en deels herbevestigingen. En dan krijg je zo'n proces krijgt een eigen dynamiek. Dus iedere bevestiging ervan maakt het proces dan nog kan sterker. Dat het ook bijna niet anders. En dan zie je dus dat, dat het ja, toch eigenlijk duurt tot. Ik zou zeggen, toch wel, tot in de jaren negentig, deze, deze sfeer. En dan schrijf jij Grijs Verleden. En dan, nou ja... ja nou ja. Nou, ja. Ja. Ja. Ja, nou nee. is dat niet een beetje de, de, het antwoord daarop? Nou ja, dat is, dat is wel zo'n Grijs Verleden. Wat ik net al zei aan het begin, is typisch een boek van de jaren negentig... wat probeert een einde te maken aan de sfeer, aan die explosie. Ja, dat zou je kunnen ja. zeggen. Maar goed, ik was niet de enige. Maar, ja. Ja. Nou, mensen die het boek gaan lezen, zullen nog meer, al, meer trends gaan, gaan tegenkomen in het boek. Hè? Want we hebben een hele discussie over... Kunnen we actuele zaken met de oorlog vergelijken? Ook dat verandert steeds. Uh, dan krijgen we een hele periode van de sorry-cultuur. Want daar moet opeens overal sorry over gezegd worden. Want dat helpt uh, enorm. Erkenning is ook zo'n woord wat dan opduikt. Slachtoffercultus. Mm -hmm. de, die hele fases hè, die je beschrijft van de oorlog tot nu. Zou je dat een, kunnen vergelijken met fases in een rouwproces... Oh, grappige vraag. Fases in een rouwproces. Nee, ik geloof, niet dat je dat, ik geloof niet dat ik dat zou zeggen. Om de simpele reden dat dat wel geldt als je het over de generaties hebt die de oorlog echt bewust hebben meegemaakt. Dus bijvoorbeeld voor Henk Hofland geldt dat bijvoorbeeld nog wel. Maar niet meer voor mijn generatie. Wij hebben een, de oorlog niet meegemaakt en we hebben hoogstens. Als het een rouwproces is, is het een aangeleerd rouwproces. Ja, over een maar niets... maar Christ, dat is toch eigenlijk onzin? Ja? Ja? We hebben de oorlog niet meegemaakt. Nou hou ik er helemaal niet van om ja. eindeloos te blijven doormieren... Ja. over tweede generatie slachtoffers. Maar wij zijn toch heel erg producten van een generatie die de oorlog heeft meegemaakt... op goed, verschillende wijze... Maar, reizen, ja, maar dan, dan rouwen we over iets anders. Maar dan moet ook even helder worden. Michal zegt wij, dan bedoelt ze misschien dat zij een kind is... en dat Chris een, een vader heeft die de verkeerde keuze heeft gemaakt... Ja. in de oorlog. Dan ben je maar dan moet het dan even hoe, helder dan dan zijn. Ook dus dan nou dus, nou ja, nou wat maar, je, maar, oké, je Dan wil ik best nog erkennen dat dat, dat, dat ook rauw is. Maar ik vind eerlijk gezegd... rauw van iemand die... Uh, iemand verloren heeft, die die goed gekend heeft... of die zelf onherstelbaar geschokt is toch van een andere orde dan rouw... die je leert in een cultureel proces. Maar kan het zijn, je, Mag Chris? ik dat niet zeggen? Nee, ik zit er even na te denken. Omdat uh, uh, heftige emotionele gebeurtenissen, op wat voor manier dan ook... Dat, dat, dat schijnt je als mens, maar ook ja. als collectief... In fases af te werken. Nee, maar dat zal ook wel. Mag ik even, als ik wat even naar, naar Friedrich mag verwijzen? Hij dus, heeft een boekje geschreven over zijn broertje Jan. Jantje, geloof ik, noemt hij hem. Die beschrijf ik in mijn boek ook. Dat is een mooie illustratie van hoe dus de oorlog, de bevrijding eigenlijk verdriet brengt. Ja, dat, dat, daarvoor gebruik ik het. Ja. Uh, daar zal hij best eens over gerouwd hebben. Maar dat is toch een andere manier van rouwen dan wanneer je broertje voor je ogen ziet ja. doodschiet. Of wanneer ja. uh, je als, als vader dat meemaakt. Ja, maar, even voor ja. ja. duidelijkheid: ja. als ik het goed heb, het, broer, het, het, het, het boek van. Um, Philip Fredericks, dat gaat over zijn broer... die per ongeluk als ware op het eind van de oorlog... door een NSB'er, geloof ik, of nee, zo. Door nee, door een een Canadees. Nee, Canadees. Canadees wordt dood. Een heel naartreurig ja. ongeluk. Maar goed, we waren bij, bij dat andere punt. En dat punt is in hoeverre heeft nou... Het feit, dat is, kun je die oorlog een rouwproces noemen? En in hoeverre heeft je eigen achtergrond? Want dan moeten we toch maar even gewoon bij stil, stil blijven staan te maken... met hoe je kijkt naar die oorlog. En dan, Chris, is jou natuurlijk, in, zeker met grijs, ja. vaak het verwijt gemaakt. Je, ja, je probeert via een omweg iedereen grijs. Dus jouw vader ook wat, ja. wat minder fout. Uh, is dat nou iets waarvan je zegt, uh, speelt dat een rol in jouw manier? van? Ja, is jouw nieuwsgierigheid misschien een andere dan die van andere Wacht, Nederlanders? Dat zijn twee verschillende vragen. Nee, maar het gaat om die laatste vraag. De eerste Goed. vraag, natuurlijk. Ik heb mijn vader, ik heb dat al vaak verteld... mijn vader niet gekend als kind, ik wilde iemand leren kennen. Ik dacht, wat is dat voor vent? Dus ik ging geschiedenis gaan studeren, daar ligt de, ligt, de, ligt de oorsprong. Maar ik ben verdomme midden 50. Mm. Ik ben al, uh, weet ik veel, uh, 35 jaar met die oorlog bezig. Die vader speelt echt geen rol meer daarin. Het is gewoon mijn vak geworden, mijn, mijn passie geworden. En heel ver op de achtergrond zit er dan wel iets met die vader. En uh, dat ik mijn vader goed probeer te praten... nou, dat is echt volstrekt Nee, Daar geloof ik ook niks uh, van. Maar ik, zo... ik kan me wel voorstellen dat je manier van kijken... gewoon verschilt van nou ja. de, vanaf je achtergrond. Kijk, doe iemand voor het eerst tegenkwam en uh, dacht dat hij, dat hij een lap lapje op voor zijn oog zou hebben... en een mes achter zijn rug... He, en ontdekte een zeer intellectuele, aardige, verstandige man. Ging er wel bij mij eventjes... Uh, dan, dan gaat het, jouw beeld, je zelfbeeld dan het en het beeld van taaklen, dan, dan, dan gaat het een hele oorlogsbeeld worden. Nee, om, een beeld klopt er niet met wat ik, wat ik, wat ik observeer. Dat heeft mij erg aan denken gezet. En dat denken is zonder twijfel in oorsprong een motor geweest... voor alle dingen waar ik mee bezig ben geweest. Maar die motor is uh, 30 jaar geleden gestart. En dat is nu zo dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat ik nog steeds met de Je draait er wel een andere toer in. Yeah. Ja, dat is echt Goed, ja. Tot, tot, tot onze grote spijt moeten we een einde maken aan, ja, en, het, ja. uh, aan het gesprek, Chris. Want ja. het is uh, bijna elf uur. Uh, uh, wij vinden het in ieder geval een, een heel bijzonder boek. Dat nooit meer. Het proefschrift van Chris van der ja, Heijden. Het is een indrukwekkend boek. En wie weten wil hoe het allemaal gekomen is, moet het lezen. Het is te krijgen in de, de winkel op dit moment. Wij zijn er weer na het nieuws. Met onder andere een documentaire over een DDR-hardloopster. Tot zo dadelijk, tot na elf uur. En natuurlijk moet ik niet vergeten, onze boekrecensies. Want ze zitten al, ik zie ze al zitten, Paul Arnoldussen en Han van der Horst gaan zo dadelijk met ons de historische boeken van de afgelopen maand bespreken. Zometeen, kwart over twaalf, Govert van Bruikel blikt terug op de afgelopen media en sportweek in de perstribune. Met ondernemer Henny van der Most over het spelen van bedrijvendokter op televisie. Ondernemen is mijn lust van mijn leven en ik hoop dat ik maar lang mag ondernemen. Alles over het tijdsgevoel van Louis van Gaal. Ik sta voor mijn principes en daarin ben ik redelijk streng. Veldrijdster Marianne Vos laat zich op voor een belangrijk olympisch jaar. Vooral de concentratie, er kan zoveel gebeuren, dat is uiteindelijk misschien nog wel het zwaarst. En uw vragen en klachten over de media kunt u inspreken op het antwoordapparaat van de perstribune. Via 035 677.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 Vanavond in Karo Brandpunt, wat wist de vader van prinses Maxima van de terreur en de verdwijningen door het regime dat hij diende. Slachtoffers klagen hem aan, advocaten willen hem voor de rechter slijpen. Caro Brandpunt vanavond om kwart over tien op Nederland 2.